Ja. Ja, u spreekt met de balie van het hotel de Vallenboom. Nee, onze nieuwe manager, de heer is er momenteel niet. Nee, u spreekt nu met Samson. Ik ben de plaatsvervangend manager. Oh, ook koffer laten staan? Ja, nou, ik stuur meteen een krui naar het station tot uw dienst. Balie? Balie? Ja, Piccolo. Ja, jij daar? Ja, meneer. De gast uit kamer 422 in de koffer laten staan. He Haal even naar beneden en laat een kruier naar het station brengen. Sorry meneer, maar de piekeloos zijn in staking. Ik uh, kan u dus niet helpen. Zo, wat krijgen we? Hallo? Waar is jullie vuurman? Ja, hier bent ik al, meneer Simpson. Zeg, wat heeft dit allemaal te betekent u dan? Wij scheiden er mij uit, meneer Simpson. Huh? Ja, de leiding heeft nou al lang genoeg gekoeineerd. Hé hey, Jim, Tony, hier komen we jongens. Kogenbot nou eens een keertje definitief door de kerk. Zeg maar luisteren, nou, dus Je kunt toch niet zomaar niet. Of dat wij dat, dat kunnen, hè. We hebben nou al een maand geen salaris meer gehad. Wij willen geld zien. En anders. Wart! Waar de beste mensen nou niet opgewonden raken? Jullie weten hoe het hier bij het Hotel de Voorstaat momenteel precies, toch is. Het precies, patool. precies, precies. Zeg, maar Daarom zeggen wij ook. Betalen. En nou direct. Oh. Voor niks werken kunnen we overal. Ja toch? Ja, jongens. Juist. Jongens. Ik ben hier maar plaatsvervangend Manager. Jullie moeten de zaakje eerst maar even opnemen. Met de heer Flywheel. Jodem. Hij is de baas hier. En hij gaat over de standjes. Oh. Kijk. Daar komt hij net aan. Meneer Flywheel. Ja hier. Meneer Flywheel. Ja dan is dit voor een spannende samenzwering. Nee, nee. Nee. Hij nee. heeft een van de gasten per ongeluk soms de rekening betaald. Nee. Ben. Nee. We willen dat u gaat betalen. Zo is dat. Zo is dat, meneer Gluidiel. Wij willen ons geld. Je wilt je geld? Je ja. bedoelt dat je mijn geld wil. Ja. Hè? En is dat eerlijk? Vraag ik soms om jullie geld. Hm? Stel je voor dat de Franse soldaten aan Napoleon... om hun geld hadden gevraagd. Zeg, wat zou het dan van Amerika zijn geworden? Ja. ja, maar die soldaten hebben wel mooi hun geld gekregen. Precies. En wat is er van Napoleon geworden? Nee, maar de vrienden, nee, geld maakt niet gelukkig. En geluk maakt geen geld.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 Maak ze een paar diepvries uien schoon. Springt het ijswater vanzelf uit uw ogen. <lacht> Wat een mop, hè? <lacht> uh, zeg het eens, meneer Flywheel. Zeg, ik heb net bij toeval gehoord dat er illegaal gepokerd wordt op kamer 420. Nee. We moeten daar nou onmiddellijk iets doen, hè? Ren naar boven, klop op de deur en kijk of je een stoel voor me kunt reserveren. Oké, paard. Wally? Marie, Waar blijven ze nou? Hé, hey, jij daar, waarbij... Wie heeft dat dienst aan de balie? Ja, zo'n beetje een domme man met een bril, een sigaar en een snor... U lijkt wel een beetje op hem. Een... Meneer Flywiel, meneer Flywiel, meneer Flywiel. Flywiel, ja, dat is de naam. Nou, oh, meneer Flywiel. Vertel het eens, Honnepom. Uh, nou, meneer Flywiel, als gast van dit hotel... daar ja, staan u de manager bij. Ja? vind ik dat ik u moet laten weten... ...dat een van uw ondergeschikten in uh, Ravelli de gasten beledigt. Ik wil de ijswater. Nee, de Ravelli die hier de gasten loopt te beledigen, ja? maar dat kan niet.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 Ik ga u eens uitgebreid informeren over de prachtige landhuizen ah, die we hier me. gaan bouwen. Nee, nee, meneer maar dat is vet, ontzettend. Maar maar... Weet u dat Palmboom binnen en Palmboom buiten het grootste ontwikkelingsgebied is na uw boerenfamilie? Oh, oh, oh. We weet u dat Florida de top is van Amerika? Palmboom binnen, de flop van Florida? Ja, maar dat hebt u me gisteren ook allemaal over. Al jawel, jawel, maar toen heb ik per ongeluk een komma vergeten. Oh. Luister, luister. Binnenkort is hier een openbare veiling. Kunt u voor een habbekrats een lapje grond?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 Naar de fauna. Ja, en dan vraag ik natuurlijk vooral uw aandacht voor de koeien. Meneer Flywheel. Oh, maar ik bedoel dat niet per se persoonlijk. Oh, nee, nee, ik wijs u er alleen maar op... dat deze blijkbaar uitstek geschikt is voor het kweken van koeien. Of hoe dat dan ook heet. Meneer Flywiel, mag ik alsjeblieft ook iets zeggen? Nou, dat denk ik niet, want er is nog iets heel belangrijks... dat ik u als toekomstig inwonster van Palenboom-Buiten... onder de aandacht moet brengen, kijk!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 Over een half uur hou ik een openbare veiling en dan ga ik een paar stukken grond in Palmboom binnen bij Opbot verkopen. Je kent het begrip Opbot toch? Wellicht, dat roep ik steeds tegen Bobby, mijn hond. Opbot, jammer! Opbot! Donderopbot! Hey, auw! Bobby en Bobby? Opbot, hey, hey! hey daar Waar was ik nou gebleven? Hè? Oh ja, oh ja, die openbare veiling. Nou, nou moet je het volgende doen, hè? Jammer. Jij gaat onopgemerkt.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 waarop door de curator van het failliete hotel Palmo... een aantal per gezegelgrond behorende bij de inboeren van het hotel... bij opbod zal worden geveild. De opbrengst van een en ander zal worden besteed... om de diverse schuldeisers te betalen. Ik geef graag de leiding van dit gebeuren nu over... aan de heer curator Waldorf T. Flaviel. Uh, u bent zo meneer Flaviel? Ja, nog één seconde graag, uh, sheriff. Ja baas, zorg dat ze pieten blijven. Hè? Ik zeg 100, jij 200, zeg ik 200, zeg jij 300. Hij hey, ja. zorgt baas, ik bied, ik bied, wat jij niet biedt. Wat bied je dan? Bied je dan grote? Baas. Oh weer een mond. Daar gaan we mensen. U bent nou ballenboven een van de oostere plekjes van heel Florida.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 Wil die niet 900 zeggen? Dank u. Wil die meneer die 700 zei dan misschien nog een keer 700 zeggen? Dank u. Misschien wilt u dan 600 dollar bieden? Oké, als hij 600 zegt, zeg ik 700 dollar. Misschien wil die meneer met die krakende stem dan 500 dollar roepen? Wat weet als hij 500 zegt, zeg ik 600. Hij 600, ik 700. Hij 700, ik 800. Hij 800, ik 900. En toevallig heb ik de cijfers boven de duizend ook op school geleerd. Misschien niet meer in de goede volgorde, maar als het eenmaal aan het bieden gaat, hoog hoger hoog en hoog, en hoog. Nou, je moet eens kijken hoe hoog je gaat als ik je straks in mijn handen krijg. Perceel 22, verkocht aan Ravelli, voor 800 dollar. Hé, hey, Ravelli, uh. zie je die boom daar links van je met die mooie vogel, hè? Huh? Doe mij nou eens een plezier. Neem je ze ga je even verhangen, hè? Huh? Mensen, Ravelli, let even niet op. Wat bieden jullie voor perceel 24? 50 dollar. Verklassen, 50 dollar. 200 dollar. Haha, ha, die was wel niet te laat. Nou ja, het ja. ja, ge bieden er zelf maar op. Ik ga naar mijn groot grondbezitsspeling voor landverroepertje. Yeah. Ja, Hé, geestig. Dat betekent, vrienden, dat we ons ongestoord kunnen gaan bezighouden met perceel nummer 25. En wat is dat wel, perceel 25? Dat beste mensen is een de grond waar u met z'n allen op staat.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 Tot en met 26. 400 dollar, 500! 500 geboden, wie maakt er 600 van? 600 dollar! Kijk, dat is een man met visie! Wie maakt er 700 van? 700 van mij, meneer Flaiviel, Ja, zij heeft televisie! 800 dollar! En gehoor. deze man is in oogafwijking! En jou hoor! De fluit van de chocoladefabrieken van de kunstmestfabriek geven het duidelijk aan! Tijd voor de lunch! Dus de hele handel is verkost voor 800 dollar! Aan de meneer die dus dringend een bril nodig heeft! Hey, hey, een ogenblikje, meneer Flaiviel!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 Wat is 800 dollar op onze totale vordering? Ja, ja, ho, ho, ho, 800 dollar waarvan eerst mijn kosten als curator nog af moeten, hè. Zodat ik genoodzaakt zou zijn om behalve het geld ook nog eens al de de washandjes uit het hotel mee te nemen om een beetje kiet te spelen. Hé, hey, uh, baas, baas! Wat is er nou weer, Ravelli? Heeft u alles verkocht? Verkocht? Oh, Hij hey, heeft praktisch al weggegeven. Maar de dingen dan die ik gekocht had. Sorry, Ravelli, maar mijn plicht als curator nooit. Om in te grijpen. Spijt me, maar je bent dus even landteigenaar af. Oef! Wat een geluk, baas! Hoezo? Ik heb toevallig net ontdekt dat dat land dik zwaar is. Het is hartstikke vervuild. Vervuild? Ja, baas! Je kunt er als mens onmogelijk op wonen. Maar waarom dan niet, Ravelli? Nou, er liep net een man met een borer op al die percelen. En overal waarin mijn effe de grond stak, die bork kwam van die vuile, vieze, vette olie naar boven. Nee! ...en dat was aflevering 19 uit het speciaal in 1932... ...voor Groucho en Chico Marx geschreven radiofuiten... ...advocatenkantoor Flywheel, Scheister en Flywheel... ...in de bewerking van Chris van Hoorn Met Luc Lutz als Waldorf die Flywheel... ...Pieter Lutz als Emmanuel Ravelli... ...Maria Linders als Miss Dimple de secretaresse En verder de stemmen van Jules Royaerts, Joris Lutz, Jaap Stobbe en Allard van der Zeer. Geluiden Jan Zeidel. Technische realisatie Tom Prudon en Monique Stam. Productieassistentie Marg Regie Hero Müller. Eindredactie Justine Pauw. Deel 20. Eerst spoken zien en dan erven. Het spijt me, maar meneer Flywheel en zijn assistent Ravelli zijn niet in de stad. Nee, nee, nou, uh, ze zijn op het platteland momenteel. Nee, nee, op een voettocht in verband met de gezondheid van meneer Flywheel. Ja, ja, ik zal zeggen dat hij heeft gebeld, hoor. En zal ik dan even naar proberen? Ja, hoe oh, zeg je? Nou, vooruit, Ravelli. Weet je doorlopen gaan. Uh, ik ben Marco Polo niet. Nou, we zijn bij de boerderij. Ho ho. Hé, hé. Kijk eens door het keukenraam. Ja. Allemaal lekkere vlaaien. Hé, hey, baas, we bellen aan en dan vragen we de boerin... ...of we een paar stukjes kunnen krijgen. Ja, ja, maar je kent die boerin toch helemaal niet? Wel. Die is toch te gek, jongen, bij een wild dat we gaan staan bedelen om een paar stukjes vlaai? Ja, je hebt gelijk, baas, maar wat dan? Het raam open zien te krijgen en een paar van die vlaaien snijden. Jee, dat ruikt ook nog. Stelen samen met u is net de kunstenbaas. Maar eh, wat doet u dan intussen? Ik ga op de staan. En als de onraad is, dan zien we elkaar in het volgende dorp. Ja, dat is goed, baas. Dan probeer ik of ik dat raam open kan krijgen. Uh, maar je bent uh, zo'n herrie, man. Die arme boerin, die schreekt zich een ongeluk. Uh. Zo, baas. Die eens binnen. Erbuiten. Er zit een grote herdershond in de keuken. En stel je de jaren, Bernie? Laffende honden bijten niet. Ja, maar je hoort dat het streng nou niet meer bijt. Paas, auw! Auw! Wat zijn we gebeurd, die allemaal Oh, wij, wij zijn van het jeugdtheater Ollekebolleke. Ja, Olleke ja, en we repeteren Hans en Griesje, mevrouw. Griesje, hè, die zijn net nog. Oh kijk eens Hans, wat een heerlijk flaie huisje. Praat de kerst nog gek, Bas. Stilgebellie. En nou was u dus de heks, hè? En dan zegt u, knippel, knappel, knuisje. Wie zit er aan mijn huisje? Baas. Vaas, misschien ben ik toch maar beter Sneeuwwitje in de zeven geitjes, hè? Dat ik dus overal stukken vlaaien op de grond liet vallen... om de weg naar huis terug te vinden. en ja, dat was die Sneeuwwitje, en dat was klein duimpje. Ja, en dat hier is Tazam. En die was ook. Komt dat dan? Ja, ja, en dan was ik de gelaagde kat... en dan gaf ik je hond een schop... en dan deed ik allemaal stenen in zijn buik. oh mevrouw, wat heeft u een mooie ogen. Ja, maar luister eens. oh grootmoeder, wat heeft u een mooie stem. Dan kan ze beter zeggen...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 He? Ja, baas, dat vind ik ook. Ga jij maar draven en spijpelen, dan grap ik wel zolang met die moorvuister armen. Ravelli, ik informeer alleen maar bij deze man of hij een plek weet waar we kunnen slapen en eten. Ja, maar ze moeten er ook vlaai hebben. Ja, dan moet je in wits zien. Maar het is ook niet, Dus het dorp zal wel vol zitten met seizoenarbeijers. Ja, en dan is er natuurlijk nog heuze krikstond. Ah, maar nee, nee. ik denk niet dat je daar slapen wil. Daar wordt namelijk een geestronk. Oh, ja. dan nemen we wel chips mee. Chips? Ja, dat deelt zo lekker uit, baas. Ja, wel niet, de man zei geest, niet feest. Oh. Kijk, de gemeente rood voor wil zou het heel fijn vinden als er weer eens iemand gaat slapen. Als het ware om te bewijzen dat het landhuis niet behekst is, zal ik maar zeggen, hè. Zo'n spoekhoes in de buurt is niet goed voor het toerisme. Oh. Daarom hebben ze een prijs van 100 dollar uitgeloofd... voor iedereen die door durft te gaan slapen. Maar ja, ah, niemand durft. 100 oh, de dollar alleen om daar even een paar uurtjes te gaan leren sturken. Hé, hey, baas, die baan nemen we, hè. Ja, maar het is niet zo gemakkelijk als je denkt, Huur. Iedereen die het al eerder geprobeerd hebt... is de volgende morgen morsdoed aangetrokken. Nou, dat geval zullen we ons die 100 dollar van tevoren laten uitbetalen, Rafferrie. Zeg, goede landsman, waar vinden we huizen Craxton? Ja, zal ik zeggen, dan moet je naar het gaan, gaan. En naar de burgemeester vragen. Maar hij zal het zoiets. Sterk afrooien. Hé, hey, en waar uh, is dat de rup? dat bit viel? Uh, gewoon de weg blijven vulgen. Ken niet missen. En dan kom je in de hoofdstraat. En dan woont de burgemeester in het hoes naast de kerk van Maria altijd durende biestand. En die kerk. Herkennen ze sowieso, want bij de laatste sturm is de torenspiet eraf gewoond. Het is de kerk zonder torenspiet? Ja, ah. zonder torenspiet. Maar nou moet ik verder, want ik ben op weg naar de Vierarts. Ik heb een ziek op mijn wagen liggen. Een ziek vark is ja. zielig.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 Weet u overigens dat onze harmonieorkest een van de betere uit de beide omtrekken is? Zo niet Schip, de beste. Geweldige muziek, hè, meneer Fleibiel? Ja, ja, ja. Wat zegt u, burgemeester? Dat dit waarschijnlijk het beste orkest is uit de hele stad. Wat gaat? Dit orkest? Oh, gaat goed. goed ja, goed, ja, ja, ja. Sommige solisten zijn de beste van het hele land. Ja, sorry, man. U moet toch wat harder praten, hoor. Dat Rotterdam orkest -or maakt zo ver, ik kan hem wel verstaan.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 ja, uw gang, ja, ja. Ik heb het al gezegd, ik zei zeker. Oh ja, ja. misschien is de heer Feyli wat minder bescheiden. Ja. Graag, dames en heren, als ik u zo beneden op straat zie staan, met die lege blik in de ogen en zo'n onnozel trekje om de mond, dan doet me dat denken aan hem op.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 Ik raap die kop waar ik overgevlogen was uit het zand en doe die soep erin, hè. Inmiddels vliegt mijn auto in de brand, dus ik zet die kop, met soep op het vuur en leef ze nog lang en gelukkig. Ja, ja, ja, meneer Fruijen, ja, ik, ik moet u even onderbreken. Er is een meneer voor u en voor meneer Gavelli. Ja. <tie> ik begin met u, meneer Gavelli. <tie> ik wil u even opmeten. <tie> Dan is morgen vroeg alles klaar, hè. Dat is 1,70 meter. 70. Ja. Bij 60 centimeter. Ja. Bij papa 35. Heel goed, meneer Huffer. Ja. Standard maatje, die heb ik in voorraad. Oh, oh. Aardige baas, we krijgen nieuwe pakken aangemeten. Godsvrij dorp, hè? Zeg luister eens, vreemdeling. Heb. Wat voor materiaal had je eigenlijk in gedachten? Een wit pijnhout met zilveren schroeven en handgrepen. <laughs> Net als die andere slachtoffers hebben uh, gekregen. <laughs> een, eikenhou een eikenhouten jas. Ik geloof dat ik bij deze niet meer zo goed voel, baas. Onzin, dat wel niet! Ze proberen ons alleen maar bang te maken. Nou, daar mag we het al mee stoppen. Ik ben bang, zat. Hele, heren, dat wordt laat.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 Hé, hey, purgevaar. Ja, ja, dat zit iedereen. Hij is er ook al drie keer gestolen, ja, ja, ja. Oh, oh, en wie heeft hem dan de eerste twee keer geraakt? Ja, ah, ah, kijk eens naar links, heren. De witch wil golf aan. De mooiste uit de hele omtrek. Ja. Ah, golf, ja, ben ik goed in. Oh, ja, ja, ja. Wat, wat is uw handigheid? Zijn gezicht. Maar hij golft helemaal niet goed, hoor. Dan komt dat komt omdat niemand tegen hem wil spelen. Oh, oh kijk. Voor u ligt huis de ja. Blijft u erbij om onder dat verschrikkelijke dag te gaan slapen, ja. Wat ja, is het lood met dat dak? Ligt oh, het zo? Hoe het dan al meer dan honderd in dat huis? Direct nadat Robert de zijn vrouw en zes kinderen... op wuwelijke wijze had omgebracht en zelf wordt dat gepleegd, ja. Uh, wie had hij het eerst om zijn vrolpen? Uh, zijn vrouw op zichzelf. De geest. Van zijn doet door tot het huis. En iedere nacht om drie uur komt hij te voorschijn. En doet iedereen die zijn eeuwige onbestoet nog verder komt verstoren. Ja, dat is nou eenmaal zijn aberratie. Oh, oh maar dan ja, moet je ja. mij horen over mijn operatie. Oh. Maar,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 Ravelli! Ravelli! je moet wakker worden. Hey. Ah, wat he? Hoor je die Ik Denk dat spook er is. Ja, vraag hem over nu nog eens langs te komen. Ik barst van de slaapbaas. Ja, ja maar je hoort die kettingen toch wel, Ravelli? Luister dan. Hoor je het?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 Ik geloof dat ik Bessie zou willen wonen, baas. Ja, nou, misschien is dit wel het huis waarin je gaat sterven, hè, Oh. Lu luister, ik heb een idee. Yeah. Het spook komt pas om drie uur. Dan hebben we nog net de tijd om onszelf te vermommen. Te vermommen? Ja, we pakken deze twee lakens. Die slaan we over ons hoofd. En dan lijken we ook op een spook. En dan denk ik echt een spook dat we familie zijn. En dan doen die ons misschien niks, hè? Hij is zijn familie toch al uitgemoord. Ah, leuk idee, baas. Maar toch slaap ik liever nog een uurtje. Dan kom op, Ravelli. Doe dat raak om en ga spoken. Oh, is het een spelletje? Ja, een schimmenspel. Hé, hé, hé. Zie je dat, baas? Ja? Er ging daar zomaar een deur open. Kom op. We gaan eens even kijken wat er achter die deur is. Ravelli, waar ga je nou heen? Ravelli! Waar ziet je nou? Ravelli! Het is hier hartstikke donker... Daar ben ik op terug, kerel. Ah, oh, daar ben je. Ik dacht echt een ogenblik dat je hem in de steek had gelaten. Nou, kom binnen en doe die deur achter je dicht. Kikie beschaamd als het kan, ja? Hé, hey, het is net of dat laken je groter maakt. Ja hoor. Je bent duidelijk gegroeid. Jawelie, hé, hey, zeg eens wat. Hoe spreekt hij dan tegen het baasje?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 Je bent een bedrieger? Iemand die Ravelli nadoet? Uitgerekend Ravelli? Moet je er hartstikke gek voor zijn? Nou, vooruit. Maak dat je wegkomt als je leven je lief is. Ik ben dood. Zie je nou wel? Ja, ja. Wat heb je er nou van als je niet goed op jezelf past? <lacht> Loop maar door zo'n trochtig huis met alleen maar zo'n dun lakentje om. Ik ben een geest. Oké, okay. ja. ja. ja. luister, meneer van de geest... Gratis advies van Vleibiel. Ga naar een wasserij en laat je laken wassen en strijken, want dat ziet er niet uit. Boah, wat smerig. Ja, dan zijn je geld wel uitsparen natuurlijk hoor. Dan zou je moeten trouwen, want dan heb je een vrouw die dat werk allemaal voor je kan doen. Plus koken en de grote schoonmaak. Ik de van Sir Roderick oh, Ja... En aan dat lachje ben je zeker gestorven, hè? Vrijwiel! Vrijwiel, je optisch bezig. Jij staat op het punt... ...verenigd te worden met je voorouder. Oh, nee. Als je maar niet denkt dat je mij het gekke huis in krijgt, hè? Wat viel daar? Weet ik veel. Misschien je tweede hypotheek? Uh. Ik ga even kijken wie daar mijn geestelijke onrust komt durven storen. Als ik straks terugkom vleeflaan hier, is het jouw beurt om te sterven. Ah, ah, ah, ah. Ja, ja, ja, ja. Je moest je zeggen Al honderd jaar spook je rond en nog steeds vindt het leuk om mensen bang te maken. Ik ga dat straks... Oh, oh, oh, oh, oh.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 Trouwens, dus je bent me die 12 met 13 dollar schuldig. Ja, dat weet ik wel, maar 13? Ik ben bijgelovig. Trouwens, zo, maar zou je nou, nou ineens 12 dollar vandaan moeten halen? Uh, die lagen in de kamer hiernaast, baas. Een heleboel geld trouwens. Kijk, een honderdje. Huh? Hier een duizendje. De hele kamer ligt er vol mee. Laat mij zo'n biljetje zien, Ravelli. Ja, u mag best even kijken, maar we moeten het wel eerlijk terugleggen, hoor. Ravelli, kijk nou eens. De inkt op dit bankbiljet is nog helemaal nat, zeg. Rink, Zal ik jou wat vertellen, hè? Ik denk dat het vals is. Vals? Ravelli! Zelfs met een spook is een mens in beter gezelschap. Luister, ik geloof dus dat dit geld vals is. Er is hier een valse aan bezig. Ik ga ze even op hoogte nemen. Blijf jij zitten waar je zit en verroer je niet. Die Ik ben de geest van Sir Roderick. Kreksten is de naam. Ja, aangenaam. Schijnt dat nog uit. er is al lang dood. Als hij een beetje handig was tenminste. Want hij heeft het zelf gedaan. Ik ben zijn geest. Is dat tot zo, helder? Ja hoor. Jij bent helder van geest. Oh, ah, dus zij verstaan mij? Luister. En duidelijk over en uit. Hoe is jou nou? Heb jij plotseling je dom verloren? Ha, ha, ha. Kun je je mond niet op. Doen? Nee, want ik kom uit weg mond aan zee. Want de mopper hebben de spook. Nou, je wel van hè, van mopper. Ik ben een hartstikke leuk spook, weet je dat? Hey, wat leuker dan die paas voor mij, die maar die die kan alleen maar op de moppen. Oh, wat een lol hebben wij samen! Ga oh, Gavelli! Oh, oh, oh. oh, Pardon! Ik wist niet dat je bezoek had. Hé hey paas, hé, hey paas, deze gezellige knaapje zegt dat hij is. -oh. Kijk al! Een spook, Ja. Kunnen we eindelijk Hamlet spelen? Ik ben de gies van Sir Roderick Oh ja? Nou, als jij een geest bent, dan eet ik graag wel eens een hoed op. Met ketchup. Oké, baas. Hier is mijn hoed. Ik ga naar de keuken kijken of ze ketchup hebben. Neem de hele fles maar mee. Smeren we het spook ook onder. Ik ben de gies.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 Paas, ik weet niet of je het weet, maar je hebt geen gevolg voor, hoor. Nee, je hebt gelijk, Ravelli. Doe je handen maar weer naar beneden, scherp. Oh, ja, ja, heer, als u mij aangeeft, zal ik nooit meer over de schande heen komen. Geef u me nog een kans, ja, ja, ja. ja. Oh, wou je ons nog eens bang maken? Oh, als u zelf vandaag nog op praat, betaal ik u duizend dollar, ja. dat is een schijntje. Maar ja, we kunnen natuurlijk het grote licht aanlaten. En ben je gek, Ravelli? We pakken gewoon die duizend dollar... En als we maar de politie uitleveren, krijgen we waarschijnlijk nog eens duizend dollar beloning. Nee, nee, nee, nee, heer, alsjeblieft niets tegen de politie zeggen. Ik betaal u tweeduizend dollar. Hoor, ik? Drieduizend? oké, oké. Drieduizend dollar, ja, ja. Verkocht dat Smoke voor drieduizend dollar. Haha, oh, oh, u weet niet wat dit voor mij betekent, heer. Hier, kijk, kijk, hier is het trouwens. Hartelijk dank, ik zal dit nooit vergeten, ja. Dikste dank hoor, burgemeester.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 Zo heeft er weer geluisterd naar aflevering 20 uit het speciaal in 1932... voor Groucho en Chico Marx geschreven Radio Advocatenkantoor, Flywheel, Schuster en Flywheel... in de bewerking van Chris van Hoorn. Met Luc Lutz als Walder v. Flywheel... Pieter Lutz als Emmanuel Ravelli en Maria Lindes als Miss Dimpel En verder de stemmen van Jaap Stobbe, Jules Royaerts en Allert van der Geer Geluiden Jan Zeidel technische realisatie, Tom Prudon en Monique Stam... Productieassistentie Marga Oskamp, regie Hero Muller eindredactie redactie Justiel 21, Boeven, Beren en Buitenluid. Ja, meneer Flywheel is er niet. Ja, hij is met zijn assistent de heer Avelli op vakantie. Nee, ze hebben een doelvakantie, ze vissen. Dwars door de Canadese wouden, langs rivieren, eilanden en zo. Ja, ja, spannend hè. Zal ik dan noteren dat u heeft geteld? Goed, dan mag u mij even uw nummer geven, hè? Ja, goed. Beet! Beet? muggenbeet, zou je bedoelen. Maar hoor je mij zeuren? Hé, hey, laat maar, baas. Ik heb wel niet meer beet. De vis is zeker geschrokken voor iemand. Zo vis af vis. Onzin, Ravelli. We zitten hier nou dik vijf uur en de vissen ruiken nog niet eens, onze aas. Geen stootje. Als de vis hier bijt, dan bijten ze hoog uit En Misschien vinden ze ons aas niet lekker. Ja, als ik salami met extra knoflook smakelijk vind... dan moet een vis dat toch ook heerlijk vinden? Ja, maar baas, ik vinden ze viskoekjes toch lekker, hoor. En die zou ik wel voor ze willen maken, maar dan moeten ze toch eerst wat vangen. Ik heb zelfs trouwens ook wat trek. Hmm, baas, wat denk je van een lekker mooie grote haring? Vangen hier een mooie haring? Staat volgens mij gelijk een openbaring. Net als vangen hier van een gerookte makreel, een mirakeel, een mirakel zou zijn. Ja, huh? dat zeg je nou baas, maar toch had ik een glaas een snoek. Oh ja? En daarna een baas. En tenslotte nog een snoekbaas te pakken. Maar ja, dat was wel een eerste klas viszaak. Zit, zit, zit. De sabbeldienst mahaki. Zo. Een lekker bekkie. <laughs> heb, ik, heb ik ook had aangekracht. Een lekker bekkie. Oh ja, en wat gebruikte je toen als uh, aas? Oh. Hoe? Eerst de bioscopie, met de pepermuntje.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 Als ik je zo bekijk... Ja, ik zie je niet altijd te best uit, maar dat komt door die wildernis hier. Wat doen we hier eigenlijk? Hoezo, wat doen we hier eigenlijk? Geniet jij dan niet van deze imposante natuur? Hé? Deze prachtige bosreuzen? Kalve bos, ja. Boestkolkende beken en rivieren? Kilometers en kilometers verwijderd van de zogenaamde beschaving? Ik, He? heb ik heb honger, baas. Ik ook. Nou, onze gids...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 ...om je afzichtelijke hoofd van veren te voorzien. Oef, mij niet luisteren. Ja, en mij niet eten. Schaam je niet. Jawel, baas. Kijk maar naar zijn gezicht. Helemaal rood. Bleekgezichten, dus niks gevangen vis. Ho! Hé, hé, krijgen we nog wat op tafel? Oh, maar dat kan ik wel regelen. Hé, op hoofd. Kom eens hier. Hier heb je mijn geweer... ...en mijn jachtmes. Haal wat te eten. Uf, meegaan. Ho! Mooi. Gravelly...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 Ja, ja, die gids die zie je niet meer, jongens. Die speelt snel naar zijn stam terug. Naar zijn stam terug, hè? Nou, tussen hem te hopen dat ze nog een plaatsje hebben gereserveerd in het reservaat. Maar, maar wie ben jij eigenlijk, eh, vreemdeling? Je lijkt een beetje op een parkeerwacht, maar je hoed is van de padvinderij. Ik ben Reginald Fitzgerald van de bereden politie. Afdeling Noordwest. Aangenaam. In Mariel Ravelli, lid van de liefhebbers van een lekker bereden koolvisie. Afdeling Zuidoost. Ja, ja, ja, ja.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 Maak het gat er zo groot dat je zelf ook naar buiten stroomt. Hé, hey, kijk nou eens, nou komt het water in één en door twee gaten naar binnen. Dus dan ga je er nou zeker weer twee gaten bij maken, hè? Nee, ik doe het anders, baas. Ik stop mijn vuisten in die gaten. Zo moet het toch lukken om het water buiten te houden, Waarom steek je je hoofd niet door zo'n gat, hè? Hebben de vissen ook nog eens wat om te lachen? Nee, hey, wat dan krijg ik een waterhoofd. Hé, hey, baas, voor ons, kijk. een rivier stopt daar. Wat zou er achter liggen, baas? Water? Wordt een tranendal, Ravelli. Ja. Stop stop! Probeer die boot te keren man. We drijven recht op een enorme waterval af. Oh, oh mijn baas, moet je eens kijken, die waterval. Het is echt een mooi gezicht hoor, met allemaal kleuren. Daar je niet oud! Keer die boot om. Gooi die kamer eens achteruit, we storten naar beneden. Nee, baas, rustig, rustig. De stroom is er sterk. Ik kan niet meer terug. Ik kan helemaal niks meer. Blijf roeien, Ravelli, blijf roeien!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 Ravelli maar ziet hangen, of lieg je? Hier, baas, onder de douche. Oh, nou, ga mij de zeep maar. Want we moeten hier weg zien te komen. Probeer naar de over te zwemmen. He, he. Zo, zo. Nou, Ravelli, daar zijn we nog redelijk goed van afgekomen, hè? Oké, okay, Ravelli, pak op de beginnende tent en zet hem op. Ja, zoals je wilde, baas. Ravelli, wat doe je nou? ...met die tent op je hoofd. Ja, ik moest het nog opzetten. Hé, eh, idioot, kom op. Rol dat ding hier, onder deze boom. Geef me de touw even aan. Ja. Eh, zo. Nou, die kant overeind. Nou, ben uh, bezig. Nou, dank. Nou. Hé, eh, oh, eh. nou, volgende keer is wij gekraperen... ...nemen een huis mee, Bas. Dat staat vlugger overeind als zo'n tent. Niet zeuren, Ravelli. Kijk eens. Ha, ha, ha. De tent is klaar. Oei, oei, wat ben ik moe. Oei. Ik denk dat ik eerst een klein tukkie gaat doen... Hé, hey, hey, hey, hoorde je dat baas? En zie je dat baas? Achter die struik daar. Een gezicht. Geen zorgen, Ravelli. Dat gezicht herken ik uit duizenden. Dat is mijn oom Gerrit. Hallo, oom. Ja. Hey. Ja. Hey, hey. Dat... ja. Dat is jouw Gerrit helemaal niet, baas. Dat lijkt me zo'n beest met zo'n buidel. Zo'n springveer. Zo'n zo hopman. Ja. Klopt, Ravelli. Mijn oom Gerrit is hopman. Ja. Oh, daar gaat hij, daar gaat hij. Ja. Hou hem tegen, baas. Baas, dat beest loopt dwars door onze tent heen. Wat heet, die hele tent hangt nou op zijn nek. Ja. Maar moet toegeven dat er hem aardig staat, hè. Ja. Ja. Daar gaat hij. En hij neemt de tent mee. Ravelli, volgens mij slapen wij vannacht in de rivier, oh, oh, wat ben ik blij dat het monster weg is, baas. Oh jee, Hé. Hey.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 Nee, nee, ik geef het op. Ja, pas ja wellie, het was voetbalhelf, toch? Geweldig, dat is hem. Alleen een hyena lacht om zo'n mop. Wat is dat lachen? Zeg, wat een goede mop. Ja, ja je zou die meteen gaan aanstellen, hè? Zo goed was hij nou ook weer niet. Geweldig, ja, hij is gevaarlijk. Ren voor je leven. Oh, dat is ook een gooi van klaar En zeggen. doe ik? Ik laat me dood om jullie, weet je dat? Nou, liever niet, nee. Maar, waarom niet, baas? Hij lag zich dood. Dat kost ons 500 dollar. Hé, hey, baas. Kunnen we nou niet even gaan zitten en wat uitrusten? We lopen nou al drie dagen door dat bos. Moet je zien hoe ik loop te hinken? Volgens mij is mijn voetstuk. Voetstuk? Is zie helemaal geen reden om jezelf zo omhoog te steken, Raffelli. Waar struikel je nou weer over? Ja, u gooit me toch iets voor de voeten, baas. Ja, maar dan in je gelijk zo'n knieval te maken. Maar goed, om te zien dat we die lachende hyena naar de bewoonde wereld terugbrengen. zonder dat hij in de gaten heeft dat we hem gevangen houden. Oude baas, niet zo hard praten.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 Kijk even, Ravelli, vrolijk hem een beetje op, hè. Vertel hem even die hinderlijke moppen van je. Zal ik zal het proberen, baas. Hé, hey, hé, hey, Hyena, wat is het verschil tussen een kokosnoot en een schot? Ga zo door, Ravelli. Hij is duidelijk geïnteresseerd. Weet je het niet? Van een kokosnoot mag je nog wat te drinken verwachten. <racht> Goed, <Groeten>. hé, <Hey>, Hyena. Hyena. <racht> Baas, baas, hij lacht niet. Hij snuift maar een beetje. Ja, misschien heeft hij dan toch een beetje smaak, hè, Ravelli. Zelfs een hyena komt vroeg of laat aan het eind van zijn ingasseringsvermogen. <tie> baas, baas, het is een beer, het is een beer, het is een beer. Hey, Ravelli, hou op, zeg met die ragtime zang, grote genade. Het is echt een beer. Waarom <tie> heb je dat niet gezegd? Kom op, baas, wegwezen, rennen.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 Daar komt die Bas. Ik zet de val hier neer. Kom maar, hé, lekker beertje van me. Kom maar, toedeloedertje, hè. Spring maar lief in het kleine valletje dan, hè. He. Ja, je hebt dat ding tussen de blaren gezet. Dan kan die beren toch niet zien? Ja, maar als je het ziet, dan trapt hij er toch niet in? Dat is dat toch zijn probleem? Bas... Er zit er eens een muis in die val. Dat is geen muis, gek, dat is je vinger. Ah. Ja, ja, daar, heb je, daar heb je het monster. Wat voor die baas? Ja, dat, dat weet ik ook niet, Travelli. Maar ik zie wel, want gelukkig komt hij bij jou het eerst. Ja, hallo. Hoor je dat baas? Dan heb je de lachen die je ook weer. Zie je dat? De beer klimt daar beneden. Hij gaat tot die naar. Wat een grappige zin. Hè? Jullie in die boom daar. Nou wij... Als die beer hem te pakken krijgt... dan kunnen wij naar onze beloning fluiten. Hé, hey, vriendeling...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 Nou, ga je gang, Ravelli. Hallo! Hallo! Hoorden jullie dat? Ik krijg een antwoord. Het is even te moeten teleurstellen, maar dat antwoord van jou is een doodgewone echo. Oh ja? Oh, leuk. Gaan we nog eens wat roepen. Waar zit je? Waar zit je? Nou, echo of geen echo, het is wel de saaiste conversatie van de afgelopen honderd jaar, hè? Hoor je mij? Hoor je mee? Ben je toch een doodgewone echo? Ja, nou wil ik het ook weten, hoor. Laat mij maar eens. Wil je een borrel? Ik kom eraan. Kijk aan. Een echo die aan de drank is. Ja, maar wat zal die echo kwaad zijn, basis? Die merkt dat je helemaal niks te drinken hebt. Dat zijn jou zorgen, Gravelli. Het is tenslotte jouw echo. Hé, hey, hé, hey, dit is helemaal geen echo. Het is die bereden politie. van Valérie, grijp de lachende hyena voordat hij je vandoor gaat. Ik heb hem! Uh... <lacht> oh, ah, dat mag er bestekenen, laat me los! <lacht> Hallo daar! Hé, hey, waar is mijn borrel? Luister agent, ik heb hier iets dat veel beter is dan een borrel. We hebben de lachende hyena te bakken. Ja? Vlijwiel <lacht> staat, z'n mannetje. Ja, de valie staat ook op, op z'n mannetje. Kijk maar, kom erop maar met die duizend dollar. Want volgens mij leeft hij nog. Ja, luister eens, heren. He, praatjes vullen geen gaatjes, he? Nee. Nee, ja, lachjes vullen geen bedragjes. Zeg, maar weet je wel wie deze man is? Dit is hier in een van de rijkste bankiers van Canada, de heer Carter. Hij is een weekje aan het stappen in de boesboes om zijn zenuwen wat rustig te gunnen. De lach die hyena is vanmorgen aan de grens aangehouden. Dus de beloning is ook Fudzie? Ja, ja, die is naar de man gegaan die die hyena heeft gepakt. Wat een mop, wat een mop! Dat jullie dachten voor mij goed geld te kunnen maken. Wel ja, lach maar om twee zielige stukkels die van de bedeling moeten leven. Luister, luister, jullie hebben het onderweg zo laten wachten me zo van mijn stress al geholpen dat ik jullie graag een wetendienst bereid. Ik heb in ieder stad en ieder dag van een filiaal... dus het zal niet moeilijk zijn om voor jullie tijd te vinden in mijn bedrijf. Boekhouden is dat wat? Oh, als het alleen maar om het houden gaat, lukt dat wel. Maar waarom schenk jij je hersens toch niet aan de wetenschap? Ze zijn nog zo zalig ongebruikt. De wetenschap? Huh? Maar die hebben toch hersens genoeg? Oké, okay, ga dan maar aan het werk. Bij meneer Carter. Werk Werken, baas? Hef ze of niet, wegwezen!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 Technische realisatie, Monique Stam en Tom Prudom... ...productieassistentie, Marga Oskamp, Regie, Hero Muller... ...eindredactie, Justine Pauw. Deel 22, geslepen als een diamant. Ach, zo praten kan en Flydeel. Meneer Flywheel. Nee, nee, heeft u heeft uw pantoffeltjes niet op kantoor laten staan, hoor. Nee, ik weet dat toevallig, omdat uw assistent, de heer Raffaelli er ook al naar heeft lopen zoeken. Nee, ja, die hebben er zelf voor u gebeld. Uw uh, uw nieuwe cliënt, die rijke mevrouw Vandercraft, is onderweg hier naartoe. Ja, het was nogal belangrijk, zei ze. Goed hoor, meneer Flywheel. Dan zou ik vragen of ze even op u wacht, hè? Dat zo. Waar is de baas? Waar is die schooier van de flywheel? Kan toch, meneer Ravelli? Rustig, wat is er aan de hand? De heer Flywheel bedonderde de zak. Hij heeft de klant voor 40 dollar opgericht en niet de helft aan mij gegeven. Pas op met die roddelpraatjes. De heer Flywheel is toch al zo boos op u. Waarom bent u gisteren niet op kantoor gekomen? Waar zat u? Ik zat in Europa. Europa? He heen en terug? Op één dag? Ja, vond ik niet zo gezellig. <lacht> meneer Raffelli, in één dag.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 Dat is een kruisje. Nee, dat is als je elkaar passeert. Oh, u bedoelt kruiseling? Dat zijn nu juist de twee wegen die elkaar kruisen op een kruisweg. Waar je met een kruisvaart de kruisdood van zo'n oud lelijk kruispestje op je gebeten krijgt. Nou ja, ik kan het niet je vogel hoor. Het lijkt wel een kruisvaartraad zo. <lacht> oh ja, binnen, binnen. O jee mevrouw Vendercroft. Ah, goedemorgen. Hé, hey, hallo daar. Mevrouw Graftak. Mijn naam is Graaf. Oh. Ja, u wist dat ik het tegen u had. Ja. Ik keek u recht aan en zo scheelt men er hem ook weer niet. Nou, wel allemaal, dat zeg ik. Vertel eens, mij, hoe staan de zaken? Trouwens, wat doe je voor je werk? Werk? Werk, ik werk toch helemaal niet. Het idee. Ik ben hier om meneer Fluiwiel te spreken. Waar is meneer Fluiwiel? Oh, die, die kan elk moment zijn. Gelukkig, gelukkig. Goeiemorgen, meneer Fluijmiel. Ah, u bent het, mevrouw Van der Graaf. <laughs> u bent ook geen spatje veranderd, zeg. Wat natuurlijk erg jammer is. Ah, meneer Fluijmiel, <laughs> uw assistent beledigt mij constant. Ah, dus je bent weer bezig, hè, Ravelli? precies z'n oom Pascal. Ja, ik zei je leren om mijn cliënten te beledigen. Dat hoef je me niet te leren, baas. Dat gaat bij mij vanzelf. Dus als jij verstandig bent, dan verlaat je nu ook vanzelf dit bureau...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 maar Stel je voor, zeg, zo'n klein, leeggezellig bungalowtje, bestemd voor jou en mij. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik met mijn spaarmarken en jij met je geld. Zeg, zeg, <lacht> zeg. Weet u eigenlijk wat u zegt? Ja, ja, maar dat is meestal niet wat ik denk, hoor. Oh, nou, maar ik begrijp hier helemaal niets meer van. Nou, eigenlijk. ik zei vanmorgen nog tegen mevrouw, ik zei die ogen van mevrouw Vendergraaf, die, die weerschijn, dat, dat, dat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 Maar, maar meneer Flybiel, meneer Flybier, u bent mijn advocaat... en ik vraag u voor het laatst of u nou wel of niet naar mijn zaak wilt luisteren. rechtszaak, rechtszaak, hé... Hey.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 Want wat u nou doet is de put dempen nadat het kalf verdronken maar is. Maar man, ik kan het diamant kwijt. Toch geen kalf. Precies, foutje nummer één. U had de kalf moeten kwijtraken. <lacht> kalf is heel wat makkelijker terug te vinden dan een diamant. Juist, juist. Maar wat doen we dan aan die gestolen diamant? Ja, Bij het onderwerp blijven we graag, ja. He? Ga dan naar huis. Sluit alle deuren en ramen. En laat niemand het pand verlaten. Dan zou u hem of haar van verdenkte diamant gestolen te hebben. Maar dat is toch gek. Helemaal niet.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 Dat je me hoogacht, hoogachtend. Inmiddels blijf ik steeds gaarne met vriendelijke groeten enzovoort Het leven is, is kort. <coughs> en morgen staat de huisbaas weer voor de deur... om over een huurschuld te mekken. Nou, nou, goed dan. De zaak ligt nu in uw handen, meneer Fluygiel. Ik verwacht van u dat u snel tot actie overgaat. Maar huh? alsjeblieft, laat u die intens sympathieke meneer Boltwin... Ja. Ik wil dat u vanavond toch bij mij thuis komt. Haha, vanavond, vanavond. Haha. Terwijl de maan kiekeboe speelt met de wolken. Als bij de kiekeboe met jou. O, o, ja. Ik tref je onder de maan. Oh, ziet zie al voor me, zeg. Jij en de maan. Ja. Jij met een parelenketting om. Ja. Zodat ik weet wie wie is. Hè. En dan, dan tref ik je bij de bungalow. Onder de maan. Wat heeft u toch eigenlijk al die tijd met die bungalow? Ja, maar moet ik je. Ik moet je toch ergens treffen? Oké, okay, dan tref ik je in de borst. En terwijl je langzaam ineens zegt, vraag, vang ik je op en dan hoor ik je nog net fluisteren: Ik sterf, oh, mijn dierbare erfgenaam. <lacht> en ik hoor mezelf nou wel zeggen: Nou, dat treft. <lacht> Hallo. Ja, dit is het huis van mevrouw Vendegraft. Nee, u spreekt met de dienstbode. Nee, nee, het spijt me, maar mevrouw Vendegraft wil geen contact met welke krant dan ook. Hé? <coughs> nee, de diamant is nog niet gevonden, nee. Ja. Ja, dat klopt, ja. De chauffeur van mevrouw Vendegraft is verborgen gearresteerd. Maar hij staat alleen onder verdenking, hoor. Er is niks bewezen. Nee, nee, altijd, oh, dat is al Ik weet zeker dat ik het niet gedaan heeft. Nee, hè? Huh? Nee, nee, als u meer wil weten, dan moet u praten met de advocaat van mevrouw Venterkracht, de heer Vlijwiel, Of met zijn assistent, de heer Raffelli. Ja, ja, die zijn sinds vanmorgen hier. Ja, is goed. Ja, ja, ja, tot horens, ja. Oh! Oh, meneer Avelli, de krant wilde ze juist weer. Oké, okay, zeg ze maar dat ik er eens op kopen. Ja, maar ze wil alleen maar nieuws. Zeg ze dan maar dat ze zelf een krant moeten kopen. Er staat altijd een heleboel <tie> <een> nieuws in. <tie> Meneer Avelli, waarom heeft mevrouw Vender Alfred nou laten arresteren? Alfred? Ik, ja, Alfred, ik weet toch zeker dat de jongen schuldig is? Oh, meneer zo God, van Ik kan helemaal niks voor op doen. Ik ben maar de dienstbode. Oh, nou, meneer Rappelli, meneer Avelli, zou u me nou alstublieft niet willen helpen? Oké, okay, ik zal jou helpen. Geef me een theedoek. En nee, niet helpen met afdrogen. Help Alfred uit de gevangenis te krijgen. Ik zei toch al, die jongen die heeft het niet ja, gedaan. wacht nou eens even,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 Zo'n prachtige steen. Ja. Oh, oh dacht ik, meneer Flywheel. Misschien een hij mee van Meneer Flywheel! Meneer uh, uh, Flywheel, ja? mevrouw Vendergraaf wil een partijtje Brits... ze zoekt een andere maat. Kan ik me voorstellen, baas? Maar natuurlijk, ik haar was, zocht ik eerst een andere kop. Ja, nou, geld zal het je niet kosten, hoor. Want ze spelen om de keizerse baan. Maar kan ik altijd nog een zetten. inzetten? Uh, meneer Flywheel, u weet toch ook wel, hè? Dat, uh, dat de chauffeur van mevrouw Vendergraaf die diamant niet gestolen heeft. Nee, dat wist ik niet goed dat je het me vertelt, kindje. Ja, ja, ze waren voor Alfred de van maar liefst 2.000 dollar. En ze hebben hem opgepakt. Oh, klein Kaisellietje. U oh, moet me helpen. Ik moet die 2.000 dollar toch ergens zien op de krijgen. paas, paas! baas. Ik vind haar een lief meisje. Ja. We moeten die jongen uit de bak zitten krijgen. Ja. Hoe komen we nou die twee grote flappen? Ja. Heb je het over dollars of over je oren? Ja. Huh? Ik weet het, zeg.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 Heb jij duizend dollar bij je? Even kijken hoor, ik heb hier 60 cent. 60 cent, Dan hebben we nog iets te weinig. Hé hey, baas, ik vind het nog een stuiver en een kwastje. Ja, wie het kleine niet is. Die niet weet wat hij niet deed. <laughs> ha, ja. er, dit is nog geen tijd voor bespreekwoorden. En gezegd is, hier, deze kleine lieve stoep is verliefd. Ja. We moeten haar chauffeur het te lik halen. Ja. ja. ja. <laughs> <tie> <tie> ja. Dat is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 1000 dollar uit te krennen. 1000 dollar en geen cent meer? Geloof ik geloof nooit dat we die steen onder de 2000 dollar kunnen vinden hoor. Wat jij, Ravelli? Het is de standaardprijs, baas. 2000 dollar, waarvan anders is 1% van de verzekerde waarde. Goed hè, baas? Wat zei ik dus? 1% van 100.000 is 1000 en geen cent meer. On? Oh, <lacht> Ravelli, waarom kom jij vanavond niet bij mij thuis dineren, hè? Dan zijn we tenminste met z'n veertienen. Dan ben jij het ongeluksgetal. Maar baas. Het ongeluks getal is 13, niet 14. Ja, maar 14 is nog veel ongelukkiger als je vrouw maar op drie personen rekent. <tied>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 Overigens, mag ik vragen, mevrouw, wie zijn toch die twee wat zonderlinge figuren hier rondlopen? Een flywheel, dacht ik, en een rabel. Ja, ja, de heer flywheel is bijna al oh, Ah, Oh, dat is toevallig, hij komt naar binnen. Mag ik me even voorstellen, meneer Boltwin, de heer flywheel, meneer flywheel, de heer ah. ah. Boltwin. Ja, ja, flywheel, Boltwin, Boltwin, flywheel, wie is nou ook alweer wie? Hè? Oh. <laughs> u hebt toch zoveel gemeen. Humor, ja. spetsheid, goede manieren. Ja, ja. Jongen, ik laat de heer even alleen met elkaar...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 Als ik alleen maar aan het denken, aan al die dingen die u voor dit land gedaan heeft, hè. Ach, ja, oh, geweldig. Het, ja. En nou we het daar toch over hebben, wat heeft u eigenlijk voor dit land gedaan? Uh, uh, wel, waar mijn dingen, mijn hand dingen te doen vond. Vooral op het gebied van de kunst. Ja, ja, kunst. Ja. Hoe staat u eigenlijk ten opzichte van kunst? Ja, ik ben blij dat u deze vraag stelt, hè. Een andere vraag. Vertel eens, Baldwin. Waar wil jij eigenlijk dat nieuwe opera gebouw zetten? Nou ja, ja, ik dacht ergens in de buurt van Central Park. Ja, waarom niet midden in Central Park? Zou dat kunnen? Ja, natuurlijk kan dat. Je doet het gewoon s'nachts als niemand kijkt. Ah, huh? zo. Ha, ha, ik zal met uw plezier mijn opinie geven over een aantal zaken. Nou, wat is uw opinie dan, eh?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 de die van Edgar. Nee, van Thomas. Bent u, meneer Baldwin? Ik heb maar zo'n idee, hè. Dat ik u ooit ergens heb ontmoet. Ja, ja, kijk ja, nou ja. eens even hier. Ik ben natuurlijk wel een van de meest bekende persoonlijkheden van Amerika. De kranten laten niet na regelmatig mijn foto te publiceren. Dus u bent niet toon de soep? Nee nee, nee, nee, nee, nee, niet dat ik weet, hoor. Oh. Nee, nee maar, maar, maar, maar waar heb ik u nou eerder gezien? Hebt u ooit een mandje vat in de gezeten? Alstublieft, meneer Kaveli. Nee, niks zeggen. Laat me raden. Het duivelseiland. Ah, Uitmaakt een verschrikkelijk vergissing. Ik heb het grootste gedeelte van mijn leven toch in Europa versleed. Wacht, noord zenuw. Nee, nee, nee. Nou ben ik er niet Tsjechoslowakije. Komt u daar nog bij, u vergist de delen? Nee, natuurlijk niet. Tsjechoslowakije ziet er niet weer voor me. De hele geschiedenis. U bent Pieter Palooki. Ja, Peter. Nee, Peter, Peter Palooki. U bent Peter Palooki, de vispenter. Ik ben niet Peter. P -p Peter, hoe? Ja, nou, maar ik weet het zeker, hoor. Peter Palooki. Ah, de moedervlek. Peter Palooki had een moedervlek op zijn arm. Wat, wat doet u Ja, ja Wat doe u ja. dat u los, nee nee ja, ja, mijn mouw op Ja, ja, ja, kijk eens. Hier zit hij. Dat moet je vlees. Ah, goed, dat moet ah. ik bekennen alles. Ik maas, Pieter, verloeg. Maar alsjeblieft, meneer Rabelli, vertel het aan niemand. U zult er geen spijt van krijgen. Ik geef u 500 dollar, zo in de hand. Nou, vrek, 500 dollar. Meer geld heb ik niet bij me. Nou, geef me dan je pinkode je bankpasje, maar. Nee, nee, nee, nee ik, ik laat mij niet afpersen. 500 dollar, dat is het. Oké, okay, zoals je wilt. Hij is Peter de Vierde. En ik ben aan de weg. Oh, wat Als u dit vliegt, vlieg op. Wacht, Ik heb nog een zak bij me. Mij, Voor een bedrag van duizend dollar. Ja, en is die zak gedekt? Nou, maar natuurlijk, natuurlijk. Die zou mij een ongedekte zak daar geven? Nou, ik begon het Goed, goed. Als u die zak niet wilt, dan moet ik maar genoegen En me ik ben met die vleiponder. Oké. Hij is Peter de Vierde. Stil, ze dus, zijn nog stil. Hij zijn nog stil. Wat ik u bieden maak. Nou weet ik ook ineens wie de kimball die diamant heeft gestopt. stuur! Ik geef u 5000 dollar voor me zwijgen! Kom, zeg mevrouw is van de gestampte pot. Dacht je echt dat die voor 5000 dollar. Dat, dat, dat ik haar voor 5000 dollar zou bedonderen? Maak er 6000 van! Goed, al well goed, al well goed! Hier heb je alles geld dat ik bij me heb. De rest zal ik zo van de bank halen. Maar weet! Weet wat zij beloofde? Geen woord. Geen woord. arme vrouw Van der Kracht. Goed hoor. Pijn, de diep. Beloof oh. het je nog eens. Sinds hij stik, zij Ik hoor me mevrouw Van der Kracht en de heer Flyby. Oh, die meneer Flyby. Onsie, potse. <tie> nou, vooruit nou. Hè? Een klein kusje. En daarom wil ze dan zo graag een kusje van mij. Oh, oh. Het is niet voor mij, hoor. Nee, kom hier. Voor een op. oude blinde man. Een blinde man? Ja, licht. Op, dacht hij dat hij dat kusje nog wilde als hij u kon zien. Wat een mop weer, hè. <laughs> ja, vertel jij ons liever of er nog nieuws is over die gestolen glimmert. Oh, daar wilde ik net over beginnen, baas. Jullie lachen je dood als je hoort wie hem gestolen heeft. Pietje, Pieter, Piet, Van vlieg.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 Want jij me zo beloofd dat ik om niks aan mijn volgende kracht te vertellen. Oh, die hebben het ook niks verteld. Meneer Flywheel, die heb ik het verteld. Maar ja, die was ook de enige die er naar vroeg. <tie> Heeft geluisterd naar aflevering 22 uit het speciaal in 1932. Voor Groucho en Chico Marx geschreven Radio Advocatenkantoor Flywheel, Sister en Flywheel.